Uur. Dit is een rondje gemaakt met het NOS Journal. De Amsterdamse politiechef Pieter Jaap Aalbersberg wordt de nieuwe Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid. Melden bronnen in Den Haag. Hij is de enige kandidaat om Dick Schoven op te volgen. Het kabinet moet er nog wel mee instemmen. In 2011 werd Aalbersberg korpschef in Amsterdam en in datzelfde jaar ook bestuurder bij Interpol. Na de ramp met de MH17 gaf Aalbersberg leiding aan het repatriëren van de stoffelijke overschotten van de omgekomen Nederlanders.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 Ook vraagt een deel van de oppositie zich af of de minister de Kamer wel juist heeft geïnformeerd na het dodelijke ongeluk in Os. Het wrak van het VOC-schip Het Vliegend Hert wordt bedreigd door paalworm. Volgens een Belgisch-Nederlands onderzoeksteam worden delen van het wrak langzaam weggevreten. Het Vliegend Hert verging in 1735 voor de Vlaamse kust. Het werd in 1981 teruggevonden. Door de stroming is het zand rond het schip gedeeltelijk verdwenen en heeft paalworm en houtrot toegeslagen. Onderzoekers gaan bekijken wat er moet gebeuren om het waardevolle VOC-wrak te beschermen. De avondspits van vandaag was de drukste spits van het jaar tot nu toe, zegt de ANWB. Op het drukste moment, even na half zes, stond er op snelwegen en provinciale wegen ruim 1100 kilometer file. Vooral in de Randstad stond het vast. Volgens de ANWB was er geen specifieke oorzaak.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 Gesloten door Paul Bond. Uh, en de week daarvoor had ik uh, Frank Bond in de studio. Uh, Eén van Alaska, één van Dandelion. En die laatste, dat was Paul. En dat uh, had ook te maken met dit uh, nummer: Shaking and Things We Do Today. Uh, dat nummer heeft hij uh, live niet gespeeld vorige week. Want uh, de meeste nummers uh, ja, heeft hij wel een beetje geschreven. Eigenlijk een beetje hetzelfde als uh, zijn oudere broer van, uh, van Alaska. Die, die schrijft en werkt uh, een beetje de liedjes uit. Maar uiteindelijk uh, gaat de hele band er dan toch mee aan de haal. En dan komt er iets uh, leuks uitrollen. En uh, dit uh, was er één van. Dit uh, is van Dandelion dus. En bovendien, Dandelion heeft het album klaar. Het tweede album, wat, uh, wat binnenkort... Nou binnenkort. In ieder geval, het zal uh, het levenslicht uh, gaan zien. Uh, ze gaan even een moment uitzoeken dat ze dat uh, ja, min of meer uit uh, gaan brengen. Dat hebben ze bij Alaska ook gedaan. Dus Paul heeft heel goed naar zijn grote broer gekeken. Van wanneer gaat hij dat uh, nou uh, uitbrengen? En ja, dat hebben ze dan een beetje gedaan op een moment dat, uh, dat je dat uh, heel goed uh, ja, uittimt. Zodat er veel mensen erover schrijven of wat over vertellen in uh, de media. Want dat is natuurlijk wat je wil als muzikant. Welkom bij deze uh, Alternative FM. Het is 1 november. Ik draag hem ook gelijk meteen op aan iemand ergens boven in de hemel. Uh, dat is uh, mijn lieve mama. Want die was, uh, die was vandaag precies twee jaar geleden... heeft ze besloten om het aardse voor het uh, hemelse te verruilen. Dus ja, uh, de, het programma dat speelt dus een beetje in een deel in... Uh, in het achterhoofd uh, mee. Dus dat uh, is een beetje de reden. Um, over nieuwe muziek uh, gesproken. We gaan ook uh, gewoon uh, ook redelijk actueel werken uh, draaien. Dit is er een van. Want dit is uh, van Daisy Ducro. En haar uh, nieuwe single heet Say It To My Face. Say it to my face Let me in the eye say it to my face hey, Be you a Ga met de eerste mooiste mee, zing nu wetten met de groep. Mede in mijn hoofd, volg mijn eigen gedachten. In mijn spel zonder grenzen. Moeten doen. Ja, ik uh, vind en hem toch vroeg, een van de, de betere liedjesschrijvers uh, van, het, uh, van het land hoor. De, uh, Jan Succes. van Piekeren. En, en zijn hele band Achter in de Tuin heeft, uh, is dit nummer. En dat album wat ze gemaakt hebben, dat heet De Wereld op zijn Kop. Is ook nog niet zo lang uit. Uh, ik geloof uh, anderhalve maand uh, is het al uh, uh, te horen. Op diverse platformen ook uh, te krijgen. Dus ik uh, zou bijna zeggen gewoon lekker luisteren en uh, die jongens... Uh, ze zijn af en toe gewoon ook in een obscuur theater uh, te bewonderen. In, uh, vooral in Utrecht. Want daar komt de band uh, vandaan. Uh, uh, ze organiseren bijvoorbeeld ook Utrecht-Tikana. Als ik het uh, goed uit mijn mond krijg. En daar uh, is, uh, beetje, ja, zijn ze een beetje de huismuzikanten van dat uh, hele verhaal. Het zit in Gaat door. Ik ben er ooit een keer geweest, dus uh, een beetje een gewelf is dat. Maar uh, wel een hele mooie ruimte om uh, gewoon ook lekker uh, te spelen. Dus zei je Toe maar feest, hoorde je ervoor, uh, van Daisy Ducro. Uh, oorspronkelijk komt ze uit Zeeland, maar tegenwoordig resideert zij in uh, Amsterdam. En dat, uh, dat is er ook wel uh, te horen. Met uh, de muziek die er uh, vandaan komt. Tenminste, uh, te horen. Maar goed, het, het heeft een, uh, te maken met de omgeving, laat ik het beter zeggen. En de muzikanten toch redelijk in door ook met nieuwe nummers te komen. Het is 26 oktober, dus een beetje een iconische datum. Uh, en wel uh, hierom, gelijk kok van de wel. Dat was een typetje van Kees van Kooten. en wel hierom. Nou, dat heeft uh, daarmee te maken dat er een aantal uh, muzikanten uh, besloten hebben om vandaag een beetje uh, de, ja, uh, de spullen uit te brengen. Uh, een van de mensen die uh, dat uh, deze week uh, heeft uh, gedaan, is Jo Marchers... Uit Utrecht. En uh, nu is de EP daar. Day in, day out. En wij draaien vanavond twee tracks van dat uh, fijne EP. Terwijl je af en toe nog wel eens een melding hoort uh, van Facebook. Maar ja, dat uh, komt omdat ik dat uh, open heb staan. Ik hoop alleen niet dat ze gaan, uh, gaan uh, berichten gaan sturen... op het moment dat ik uh, mijn nummers uh, aan het draaien ben. Een van die nummers die uh, erop staan is dit mooie nummer. Move van Joe Marches. flight bent volgens mij uit de buurt van Amsterdam. Daar komen ze, geloof ik, vandaan. Dus ik dat even controleren. Ik vind ik altijd wel even leuk, want dan pak ik gewoon de Facebook pagina er even bij en dan kijk ik even op info en dan zeggen ze waar komen ze vandaan? Inderdaad uit Amsterdam en in die bent. Uh, ze zijn uh, in uh, de popronde uh, te zien in wel te in Rotterdam. Dus een Amsterdamse band in Rotterdam. Dat is heel erg leuk. Uh, nog meer in uh, de popronde zijn ze actief. Want 11 november doen ze dat in Hilversum. En op 15 november uh, is dat in Breda. Uh, volgens mij gaat het nog allemaal nog een uh, stuk verder in, denk ik. Jazekers. Uh, want er, nou, dat is het eigenlijk. En dan, uh, dan is het geweest. Uh, dat optreden in Breda is uh, trouwens in Kannen en Kruiken. Vind ik wel trouwens een hele leuke naam voor een zaal. Dus uh, daar spelen uh, de mensen van. Uh, de mannen van Maggie Brown. Daarvoor hoorde je. Um, en dan moet ik weer eventjes uh, koekeloeren. Hoorde je Move van Jo Marches. En Jo Marches is dus nu met haar nieuwe EP. Want die is uh, deze week is die uitgekomen. En ja, dan moet ik hem uh, natuurlijk ook hebben. En. Deze, uh, dat nummer dat heet de MOVE, staat uh, dus op uh, de EP. En uh, de EP uh, die is, uh, ja, daar hebben ze heel goed over nagedacht. Natuurlijk zit daar natuurlijk een, een clubtour aan vast. En dan moet ik alleen even kijken of uh, dat ook inderdaad uh, daar uh, ook daadwerkelijk optredens komen. Voorlopig, voorlopig niet. Maar het, uh, zal, ik uh, ga toch niet aan de indruk onttrekken dat er toch wel degelijk iets uh, gaat komen van een uh, kleine tournee. Waarbij uh, Johanna Kranendonk... want dat is uh, de grote motor achter de Jomartjes, haar muziek wel uh, gaat laten horen. Das, dat sowieso. Nu weer tijd voor... andere zaken. Dit uh, is... In the days we were one. En dan moet ik eventjes... denk ik uh, kwijt uh, van uh, wie dat is. Ik uh, ga ervan uit dat het... in uh, is. Maar dat durf ik niet met enige zekerheid te zeggen. Gewoon... lekker achterover zitten en luisteren maar. flee whisked away your smile my love was my summer heat your kisses strong enough to keep Dat was niet Cavine. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Dat was Lorley. Uh, Renske Wassink schuilt daarachter. Uh, ik heb het uh, genoegen mogen smaken om uh, namens de Pop-Unie uh, daar een, uh, een recensie over te schrijven. Uh, dat album dat is al oh, uh, veel eerder dit jaar uitgebracht, uh, in, uh, in ergens in, uh, in maart. En nu, uh, mocht het uh, even gewoon onder de aandacht uh, worden gebracht... Uh, overigens, het laatste wat ze heeft uh, uitgebracht... Uh, of tenminste, in ieder geval vorige week... heeft ze dat nog op haar Facebookpagina gezet... van Loreley zelf dan. Uh, een opname van Half of Me op het dak. En dat uh, is terug te vinden op YouTube. Staat trouwens ook op dit uh, mooie album Stories. Want uh, zo heet het uh, album Voluit... En daar is uh, dit mooie nummer, The Days We Were One, uh, ook op terug te vinden. Dus dat uh, ga je straks uh, allemaal... Uh, nou ja, straks gaat er veel meer van horen. Dat, minst, uh, dat is wel de bedoeling van haar. Um, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de Samaroos. Zo moet ik het eigenlijk omschrijven. Dat heb ik vandaag ook binnengekregen, tenminste binnen. Ze hebben het gisteren, hebben ze het wereldkundig gemaakt... dat ze met een, met een single zijn gekomen, tenminste, in ieder geval met een clip. En vandaag was ook in één keer de single gewoon via een kanaal te krijgen. Dus die single die heb ik ook in ieder geval al alleen bezit. Dat is het echt Paar Vera Jessen en Peter Jessen. En Vera heet voluit van de eigen Jurend... Um, zij uh, hebben al eens eerder uh, een, uh, een aantal uh, nummers uitgebracht. Een aantal van die nummers, eigenlijk best wel uh, veel... hebben we al een jaar of vier, vijf geleden hebben we ook uh, wel eens uh, wat werk van hun gespeeld. En uh, het, uh, het mooie is, uh, het komt uit Rotterdam. Straks in twee uur gaat uh, Pact of Steel, want dat is de nieuwe, uh, de, de nieuwe single... die ga je hier horen. En het is niet de enige Rotterdamse aangelegenheid... want er komt er nog een. Marvin Day... Ook hij heeft uh, een nieuwe single uh, gemaakt. Bold Everything Down heet uh, de, de single. En ook die ga je straks uh, horen. Ook uit Rotterdam. En Marvin D gaat uh, samen met zijn band... als het goed is, hier op 6 december verschijnen. Dus er uh, de komen, de komen nog uh, wel wat uh, optredens aan. Ik denk dat iemand, nou, die zal niet lichtelijk meteen in paniek raken... maar die weet in ieder geval dat er uh, nog wel wat aan zit te komen op de agenda. Uh, geldt ook voor deze man... maar die moet dan wel helemaal uit het andere kant van het land gaan komen. Ik heb het over Colin Hoeven. En het uh, nummer wat hij heeft gemaakt heeft, Addicted. To this online life Or here is something you might want to try But you're not hiding no more Done with this online charade Just imagine all the time That you have lost spending on. Dat was hem. <laughs> Coach, was dat van Kalulu? Uh, leuk is dat zij een actie heeft uh, uh, Geplaatst op haar Facebook-profiel. Want 9 november, dan uh, wordt uh, de EP echt gepresenteerd. Gebeurt in Roodkapje. Dat is volgende week uh, vrijdag, vrienden. Dus dan weet je waar je moet zijn. En uh, die hoorde dus net het titelnummer. Nou, uh, even terug op de, de actie. Want uh, wil je uh, nog uh, een fysiek exemplaar of kunstwerk van... Um, Kalulu kans maken... ...dan moet je dus zorgen dat je... Um, ...het bericht wat, uh, wat ze op 30 oktober... ...heeft uh, gepost... Um, ...je favoriete nummer erbij zegt... ...en je moet Kalulu ook even taggen... ...dus dat uh, is dan wel even een van de voorwaarden... ...en zorg dat we je kunnen bereiken... ...om adresgegevens uit te wisselen... ...als je de winnaar wordt... ...nou, dat uh, gaat uh, in mijn geval niet op... ...want uh, ik bedoel... In ons geval dan, want uh, ik tel markers ook maar even mee... Uh, om dat even te laten voor wat het is. Maar goed, um, we hebben in ieder geval onze favoriet al gegeven. Dus Je kunt uh, dat allemaal uh, vinden op de Facebookpagina van Kalulu. Um, we gaan weer verder met uh, Nederlandstalig. We krijgen nu even twee lange nummers, dus dat uh, gaat ook nog wel heel erg uh, fijn uh, worden. De eerste is Tols en daarna hebben we nog een hele, uh, ja, een hele fijne van Vio... Oftewel Victor Harasti, Blijf je cool van TOLS.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 I uh. Zeg dat wij geen jazz spelen. Nou dat doen we dus wel Vio met Damagaya. Dit is: zijn de Tiger Pilots. Don't let me go, komende zondag in De Nieuwe Anita, dan zijn ze te zien. Dit is de laatste, tot aan 9 uur. Cafeïne en One Way Distown. Town. There's only one way to make it in this house.